6 uur. Het nos journaal. Mark Visser. Kabinet waarschuwt gemeenten die dwars liggen. Persoonsgebonden budget beperkt. En vijf Nederlanders besmet met EHEC. Nieuwe doden in Duitsland. Het kabinet waarschuwt gemeenten voor de financiële gevolgen als ze zich keren tegen het bestuursakkoord. In april maakte het kabinet afspraken met de VNG over het overhevelen van taken. De afspraken gaan gepaard met een kleine 2 miljard euro aan bezuinigingen. De bezuinigingen op de sociale werkplaatsen waren het voornaamste struikelblok. Volgende maand moeten de leden van de VNG definitief instemmen... en niet duidelijk is of ze dat doen. Premier Rutte en minister Donner benadrukten dat de gemeenten... alleen het hele akkoord kunnen aanvaarden, niet delen eruit. Ook als de gemeenten de plannen afwijzen, gaan ze gewoon door, zei Rutte. En in het bestuursakkoord zitten ook financiële voordelen voor de gemeente. Als ze het akkoord afwijzen, nemen ze wel een risico, zei de premier.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 Het plan uit het gedoogakkoord om mensen met een IQ tussen de 70 en 85 geen recht op zorg meer te geven, wordt een jaar uitgesteld. De vrijstelling van wegenbelasting voor milieuvriendelijke auto's wordt in 2014 afgeschaft. En dat is een jaar later dan eerst de bedoeling was. Het heeft het kabinet besloten. Auto's worden steeds schoner en zuiniger. Volgens staatssecretaris Wekers gaat die ontwikkeling zo snel dat in 2015 ruim 60% van de auto's in aanmerking zou komen voor belastingvoordeel. Hij wilde het terugbrengen tot maximaal 12%. De vrijstelling van de aanschafbelasting gaat alleen nog gelden voor auto's die minder dan 83 gram CO2 per kilometer uitstoten.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 Tijdens de proef mogen jongeren vanaf hun zestiende theorie-examen doen... en vanaf 16,5 mogen ze rijles volgen. En Het experiment begint in november. Bij station Hollandspoor in Den Haag is een tramconducteur mishandeld. Een man in de tram gaf hem een kopstoot... nadat de conducteur volgens de politie iets had gezegd... over irritant gedrag van de man. Omstanders hielden de dader in bedwang... en droegen hem, hem over aan de Haagse politie. De conducteur is naar het ziekenhuis gebracht.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 Hij wordt samen met 15 anderen verdacht van het illegaal wedden op voetbalwedstrijden. Volgens Italiaanse media zijn de afgelopen maanden duels in de tweede en derde divisie gemanipuleerd. Ook zouden wedstrijden zijn beïnvloed onder meer door slaapmiddelen in de drankjes van spelers te doen. De oud-international signori speelde in de jaren 90 onder meer voor Lazio Roma. Het weer vanavond en vannacht vrijwel onbewolkt. Morgen, hemelvaartsdag, is het zonnig en droog. Maximaal liggen tussen de 20 en 23 graden. Na morgen blijft het vrij zonnig en wordt het nog iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. Het is veel drukker dan gebruikelijk... en dat heeft te maken met het lange hemelvaartweekend. Vooral in het midden van het land is het goed te merken. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... er staat een lange file tussen Gooi Meer en Eembrugge, 14 kilometer daar. Door verschillende ongelukken bij Almere is het erg druk die kant op op de A27... Van Gorkum naar Almere eerst tussen Utrecht Veemarkt en Hilversum 10 kilometer. Dan rijdt het een stukje en verderop voor de afrit Almere stad ook nog eens 11 kilometer file. Op de A59 is het ook de hele middag al druk van Zonzeel naar Os, tussen Ter Heide en Knopend Hooipolder 9 kilometer. Een idee over lange termijn denken.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 En Lucella Carrasco. 8 over 6, goedenavond. Sepp Blatter is zojuist herkozen als president van de FIFA. Goed veel energie, veel confiance. U hoort hem nu, de kerstverse voorzitter van de Wereldvoetbalbond, zodra ik meer PvdA en SP hebben met verbijstering gereageerd op de plannen om de AWBZ-uitgaven te verminderen. Het kabinet snijdt vooral in het persoonsgebonden budget. Agnes Wolbert van de PvdA en Renske Leijten van de SP zijn de afgelopen dag overspoeld met verontruste reacties. Het is echt ongelooflijk, zoveel mail er binnenkomt van mensen die heel erg, om, heel erg bezorgd zijn... Uh, ik, ik zou bijna zeggen, mensen zijn in paniek. Ik heb het nog nooit zo meegemaakt. Hoeveel mails heeft u ongeveer ontvangen? Ja, binnen uh, anderhalf etmaal, 3.000 mails inmiddels. Uh, van mensen die dus uh, vertellen uh, wat het PGB uh, voor hun betekent. Hoe ze daarmee uh, zelf zorg op maat kunnen organiseren. Die ze anders in de thuiszorgorganisatie of in de gewone instellingen niet voor elkaar hadden gekregen. Ja, en als je ziet dat als dat weg zou vallen... ik kan me voorstellen dat mensen daar slaapnoze nachten over hebben. Uh, gisteren kon ik het niet bijhouden met antwoorden... omdat er meer binnenkwamen dan ik kon antwoorden. Ik merk het ook uh, aan de telefoon. En mensen zijn in paniek. Uh, de toon is uh, uh, niet bezorgd maar eigenlijk een beetje fatalistisch. Um, in de mailtjes uh, zeggen mensen... ik kan mijn zorgpremie al niet meer betalen. Uh, de zorgtoeslag uh, uh, is te laag. Uh, ik krijg geen uh, compensatie meer voor zorgkosten. Uh, mijn medicijnen zijn uit het pakket gehaald. En dan nu ook dit nog? Dan hoeft het van mij niet meer. Is wat de oppositie heeft gemerkt de afgelopen dagen overvolle mailboxes. Tamara Venrooy, Kamerlid voor de VVD. Geldt dat voor u ook? Ja, dat klopt. Ik heb ook, uh, nou ja, wat mevrouw Wolbert ook zei... zo'n uh, 3.500 mails ontvangen van mensen. En niet allemaal kunnen beantwoorden, heb ik aan. Nee, en uh, het was voor ons ook heel erg belangrijk... dat we eerst het kabinetsstandpunt uh, zouden horen. Dus het is in ieder geval zo dat uh, ja, die onzekerheid... Uh, uh, die is nu uh, afgelopen, nu dit, dit standpunt bekend is geworden. Is dat standpunt, heeft dat alleen maar geleid tot meer uh, onduidelijkheid... omdat de staatssecretaris eigenlijk niet kon zeggen... wat dit nou precies voor de mensen met een pgb, een persoonsgebonden budget, betekent? Ja, het, uh, het standpunt uh, betekent uh, dat mensen die anders naar een instelling zouden moeten... dat die hun persoonsgebonden budget houden... Dus die houden de mogelijkheid om zelf uh, zorg in te kopen. Nou, dat is voor de VVD ontzettend belangrijk. En uh, in ieder geval is het zo dat mensen voordat ze voor een PGB kiezen... eerst een recht op zorg uh, krijgen. En dat recht blijft ook bestaan. Dus zij zullen het op een andere manier uh, moeten gaan organiseren. Ja, is dit een positieve draai die je kunt geven aan een nieuwe situatie... waarbij heel veel mensen dat budget niet meer hebben? Ja, positieve draai, dat is natuurlijk een heel moeilijk besluit en het gaat de VVD ook aan het hart. Maar wij zien ons wel gedwongen om dit besluit te nemen, omdat de kosten in de zorg zo toenemen. En bovenop het geld dat we er extra voor gereserveerd hebben, ook nog overschrijden met voor het persoonsgebonden budget bijna een miljard. Dus dat er keuzes gemaakt moesten worden, wat bijvoorbeeld het vorige kabinet heeft nagelaten, dat was duidelijk. Maar wat en... zijn dan met name de zorgen die u in uw mailbox vindt? Ja, ik denk dat wij allemaal dezelfde mails krijgen. Het zijn veel mails van mensen die zeggen... als ik dit PGB niet meer krijg, dan zal ik naar een instelling moeten. En ik denk dat vandaag wel eens duidelijk geworden... dat de mensen die als alternatief naar een instelling zouden moeten... dat die hun PGB houden. Dus ik hoop ook dat mensen nu kunnen gaan nadenken... over wat er dan wel kan zijn. Het is misschien extra pikant voor u als Kamerlid van de VVD... omdat PGB's, de budgets, uh, budgetten, werden geïntroduceerd door uw partij. Hè? Erika Terpstra in de jaren negentig was de grote voorvechter. Het zou volgens de VVD keuzevrijheid voor iedereen betekenen. Je zou dus verwachten dat ook met name u ervoor op de barricades gaat. Ja, dit uh, besluit doet ons uh, ja, ook echt heel veel uh, pijn. En uh, het was ook niet uh, makkelijk. En waarom gaat u er dan niet voor op de barricades? Omdat we toch zien dat uh, de kostenexplosie ertoe leidt dat we de zorg niet beschikbaar kunnen houden voor de mensen die het hardst nodig hebben. En dat juist de mensen die anders naar een instelling zouden moeten gaan, de dupe zijn uh, als je andere maatregelen zou nemen of geen maatregelen zou nemen. Want dan zou je moeten gaan kaasgaven. En uh, dan maken wij liever duidelijke keuzes, juist voor de meest kwetsbare mensen. Die keuze is natuurlijk ook mede ingegeven door uh, bezuinigingen over de hele breedte. Waar was dit niet de enige mogelijkheid, omdat andere bezuinigingen niet aanvaard waren voor de gedoogpartner van dit uh, kabinet? De PVV. Nou, het gaat niet eens zozeer om bezuinigingen, want dit kabinet uh, investeert fors in de zorg. In totaal zo'n 15 miljard uh, de komende vier jaar. Uh, het gaat ja, maar op dus echt... het geheel wordt er toch behoorlijk uh, bezuinigd met deze maatregelen? Ja, dat komt omdat er bovenop die extra investering nog meer geld wordt uitgegeven. En dat zullen we terug moeten dringen, omdat we ook onze kinderen en uh, kleinkinderen straks zorg willen kunnen geven. En was dit dan ook omdat uh, de PVV hier zo aan hechtte? Nou, wat je ziet is dat de overschrijdingen op dat budget... van die persoonsgebonden budgetten, dat liep bijna tegen de miljard. Dus we ontkwamen er niet aan om daar serieus naar te kijken. En uh, als VVD hebben wij toen gezegd... we willen in ieder geval dat de mensen die levenslange levensbrede zorg hebben... dat die uh, die keuzevrijheid houden. En dat de andere mensen, ook als ze naar instellingszorg toe gaan... Uh, ook keuzevrijheid hebben. Dus daar zitten in die brief van het kabinet ook een aantal maatregelen voor... om ook in die reguliere zorg meer keuzevrijheid aan mensen te geven. En nog steeds heel veel vragen. Ik wens u sterkte met uw mailbox. Dank u wel. Tamara van Roy, Kamerlid voor de VVD. Sepp Blatter heeft het FIFA-congres ervan kunnen overtuigen... dat hij hun juiste leider is. Hij is uh, herkozen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond voor vier jaar. En de vicevoorzitter van de FIFA maakte de uitslag bekend. En de votingen die de Blatter 186 president Joseph Blatter you <laughs> Arno van ja. ja, dit lijkt de paus wel. Ja, het is Julio Grandona. Dat is de man uit Argentinië. Hij is 79 jaar oud. Hij lijkt hier wel 119. Maar inderdaad, in het Spaans... in ontzettend laag tempo... het leek wel 33 toeren, maakte hij bekend... dat dus met een grote overwinning... dat wel Jozef Blatter... voor de komende vier jaar in principe president... van de FIFA blijft. Ja, grote overwinning. Want zijn alle leden achter hem gaan staan? 186 stemmen kreeg hij en 17 slechts tegen. Dat is natuurlijk uh, niet veel. Uh, op zichzelf hadden we het natuurlijk wel een beetje verwacht. Het is niet verrassend wat er gebeurd is. Maar uh, het zal hem steunen in het idee dat hij het heel erg goed doet bij de FIFA. Want 186-17 ziet er op papier natuurlijk fantastisch uit. Ja, en is bekend wie tegen hebben gestemd? Nog niet. Natuurlijk Engeland en uh, Schotland. Hè, want die, waren, die wilden sowieso uitstel van deze verkiezing. Maar opvallend bijvoorbeeld was al dat uh, Wales en Ierland... die zou verwachten dat dat in ieder geval samen een blok is, al eerder bekend maakten... dat zij geen uitstel wilden. Dus je mag ook aannemen dat die twee landen achter Blatter stonden bij die verkiezing later. Engeland heeft gewoon heel weinig steun gekregen in de wereld... Uh, in een klein beetje oppositie richting Blatter. En ook in Europa. En stonden eigenlijk wel een beetje in hun hemd. Ja. En kregen er ook van langs volgens mij vandaag. Nou, dat was ongelooflijk. Uh, Blatter had nog een paar pionnen op het bord gezet. Uh, Grondona dus en Angel Maria Biar, dat is de voorzitter van de Spaans voetbalbond, Ook een van de mensen uh, die in het uh, comité zitten van de FIFA. Dus ook een van de rechterhanden. Nou, die hebben samen een enorm pleidooi voor blatter gehouden. Maar hebben Engeland aangevallen. Je kon wel merken dat Grondona uit Argentinië de Oorlog nog niet vergeten was. Want die uh, vond het arrogant Engeland. Ze moesten maar oh. stoppen. Want het kwam altijd uit Engeland te aanvallen. En ze moesten maar eens realiseren dat het voetbal zich niet alleen maar tot Groot-Brittannië beperkt maar ook de rest van de wereld. En bovendien uh, zei hij letterlijk, uh, wilt u stoppen met de FIFA-familie aan te vallen? Want het woord familie viel weer heel erg veel vandaag in die stemming. Maar toch wel, wel opmerkelijk dat Engeland zo wordt aangevallen als de pater familitas van, van de familie The Birthplace, de geboorteplek van het voetballen. Ja dat, uh, ja, dat ze jou sowieso goed doen natuurlijk, maar dat leeft helemaal niet in de voetbalwereld. Uh, ze vinden Engeland uh, arrogant, dat zijn ze trouwens ook best wel eens zoals het voetbal hebben ze een hand over gespeeld? Nou ja, ze hebben, ze hebben gedaan wat ze wilden doen. Uh, ze hebben een, een punt willen maken. Ze hebben wel gedacht dat ze meer steun zouden krijgen. Ik denk niet dat ze gedacht hebben dat ze Blatter weg zouden stemmen. Maar ze vonden wel uh, dat ze op zijn minst... na alles wat er ook in december al gebeurd is... met de verkiezing toen van dat bid... dat ze moesten laten weten dat zij in ieder geval verandering willen. En ze kunnen nu ook zeggen tegen die andere landen... Nou, wij zijn de aanjager, wij willen dat er bij de FIFA wat verandert... maar jullie doen niks. En, en Blatter, heeft hij nog iets gezegd over verandering? Gaat hij daarvoor ja, zorgen? Hij, hij heeft het geweldig gedaan. Hij heeft namelijk gezegd dat de verkiezing van de plaats het land waar een wereldkampioenschap in de toekomst zal plaatsvinden... niet meer gebeurt door het Executive Committee. Dat zijn die twaalf die oude mannen die er dan zitten. Maar dat alle landen mogen meestemmen, alle 208. Dat lijkt natuurlijk een opening naar een soort van democratie... maar dat doet hij wel zo slim. Want hij heeft namelijk in zijn tijd alle WK's tot 2022, heeft hij al benoemd... Dat is opmerkelijk, hè, dat de laatste keer de stemming voor 2018 en ook al voor 2022 Qatar was. Dus wat gebeurt er nu? De komende zes jaar is er helemaal geen verkiezing nodig van een, van een nieuw land. De eerste zes jaar is er in dat opzicht rust. Dus hij blijft nog vier jaar regeren. Hij heeft niets te maken met die nieuwe regel, met die 208 landen. Hij regeert dus echt over zijn graf heen. Alleen zijn opvolger moet daar dan wel iets mee doen. En hij heeft intussen keurig de afgelopen jaren rond kunnen reizen. Een WK in Rusland gebracht en een WK in Qatar gebracht. Dus eigenlijk geeft hij natuurlijk helemaal niks. Het is echt een sigaar uit eigen doos. Er komt ook nog een verandering. Er is een ethische commissie, daar is veel over gesproken. Nou, die wordt onafhankelijker, is er gevraagd door de Denen. Blatter zei, dat gaan we doen. We gaan het onafhankelijker maken. Wel onder de vlag van de FIFA. Maar als ze expertise van buitenaf willen binnenhalen... dan vind ik dat prima, maar uiteindelijk toch onder de vlag van de FIFA... Ja. Ja, en Villar, die Spanjaard, die trouwens echt een hele merkwaardige indruk maakte... die draaide dat zelfs alweer terug. Die zei van, maar wij zijn een gezin. Wij kunnen onze eigen problemen binnen het gezin wel oplossen. Daar hebben we echt geen hulp van buitenaf voor nodig. Dus dat moeten we ook nog maar zien. Dus het was een typische FIFA-dag eigenlijk. Het, het was onvoorstelbaar. De verkiezing heeft bij elkaar, ik denk, twee uur geduurd. Dus per twee landen mochten ze naar voren komen om een briefje in de bus te doen. Daar nou zijn wij in Nederland ook niet heel goed in verkiezingen. En vervolgens hebben ze de stemmen geteld op een lange tafel. Er stonden vijf mannen, stonden voortdurend naar briefjes te turen. Af en toe gebruikte <lacht> iemand een pen om er wat bij te schrijven. En uiteindelijk kwam deze uitslag eruit. Het begon vanmorgen om half elf en het is nu net tien minuten klaar. Dus ja, ja het was een echte FIFA-dag. Zeg, jij nog even die grondona? na, die, die wordt toch niet herkozen voor vier jaar, hoop ik hè? Uh, nou, zoals we net hoorden, is dat inderdaad uh, uh, beter van niet. Maar uh, ach, uh, over het algemeen zijn het 70, 80, en soms halen ze zelfs de 90 binnen het fifa bestuur Dus ik sluit in dat opzicht ook familie. helemaal niks uit. Het was een memorabele dag, dat nou, zeker. dank voor jouw verslag, Arno Vermeulen. Straks reacties op het afschaffen van het belastingvoordeel op veel zuinige auto's. Louis Dekker is live bij een dealer in Amsterdam. Bij de ANWB, Helene Geest. De files worden ja, een heel klein beetje korter... maar er staat nog altijd uh, ruim 200 kilometer. Dus het is heel erg druk vanmiddag. Ik noem langs de langste files, de A12 bijvoorbeeld... van Den Haag naar Arnhem, 10 kilometer tussen... knooppunt Oude Rijn en Bunnek. De A50 arnhem os daar staat nog steeds 12 kilometer... tussen de knooppunten Grijshoort en Ewijk. En er is in het zuiden van het land een ongeluk gebeurd... op de A58 is dat, van Breda naar Tilburg. Er staat daardoor bij Goorle 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De EHEC-bacterie, die Duitsland nu bijna een week in zijn greep houdt... heeft in Nederland inmiddels ook vijf mensen besmet. Vier van hen hebben ernstige nierproblemen. Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM... zegt dat alle besmettingen zijn te herleiden tot Noord-Duitsland.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 Die andere patiënten, zijn het ook allemaal vrouwen? Dat zien we in Duitsland vooral. Het zijn opvallend veel vrouwen. Uh, ja, wij hebben natuurlijk maar wij vijf gevallen, dus dat is natuurlijk heel erg weinig. Maar dat maar, zijn allemaal vrouwen, plus of vier vrouwen en kind? Ja, er zit dus ook een, een, een man bij. Maar het is opvallend, met name in Duitsland... want daar hebben ze natuurlijk ruim 300 gevallen... dat het meer vrouwen zijn dan mannen. Ja, daar waren, dat is toch een beetje onduidelijk wat de oorzaak is. Misschien heeft dat ook iets te maken met de eigenschap van de bacterie zelf... maar daar weten we op dit moment nog weinig van. Nee. Wat weten we wel, bijvoorbeeld over de bron van de bacterie? Besmetting. Eerlijk gezegd weten we er steeds minder van. Uh, we weten nog steeds dat uh, uit het uh, simpele onderzoek waarbij je kijkt wat mensen gegeten hebben... daar zie je dat die komkommers eruit kwamen, dat die sla eruit kwam uh, en dat die tomaten eruit kwamen. Maar dat is natuurlijk geen bewijs. Het bewijs zit hem in het vinden van de bacterie die je bij de mens vindt in het voedsel. Nou, dat is tot op heden niet gelukt... Uh, het lijkt dat de bacterie ook een aantal nieuwe eigenschappen heeft. Dus dat is toch wel bijzonder. En dat zal het zoeken er niet eenvoudiger op maken. En dat is ook, uh, denk ik, op dit moment het grootste probleem. Want ja, uh, de bron is al steeds niet gevonden en het gaat nog steeds door in Duitsland. Hoe belangrijk is het dat die, dat die bron snel gevonden wordt? Ja, dat is natuurlijk in feite op dit moment het belangrijkste. Want uh, de vraag is, waar komt het vandaan en hoe verspreidt het zich... Ja, op het moment dat, dat we dat niet weten, kan je natuurlijk ook niet, weet je ook niet precies wat je nu moet doen. Maakt u zich daarover zorgen? Ja, ik denk dat dat voor, voor de situatie in Duitsland toch wel bijzonder lastig is. Uh, uh, en wij zijn ook afhankelijk van de informatie die we uit Duitsland krijgen. Uh, op dit moment is het nog steeds zo dat uh, alle mensen die bij ons uh, ziek zijn geworden... maar dat geldt ook voor, me, voor mensen in Zweden, uh, Engeland... Uh, dat zijn allemaal mensen die in Duitsland in dat gebied geweest zijn. Dus dat blijkt er toch nog steeds voor dat de bron daar zit... Uh, dus dat is aan de ene kant geruststellend. Maar ja, zolang je die bron niet hebt gevonden gaat het ook gewoon door. En dat is natuurlijk uh, geen goede boodschap. Zijn Roel Coutinho van het RIVM in gesprek met Jeroen Wollars. De fiscale voordelen voor veel zuinige en schone auto's verdwijnen. Nu hoef je op milieuvriendelijke auto's geen wegenbelasting te betalen... maar vanaf 2014 moet dat weer wel. En ook de aanschafbelasting, de BPM voor nieuwe benzine- en hybride auto's verdwijnt. Het voordeel blijft voor veel minder auto's bestaan dan nu. Verslaggever Louis Dekker is bij een autodealer in Amsterdam. Louis, uh, sinds vanmiddag zijn hier de berichten over. Loopt het al storm dat mensen nu snel naar even gaan inkopen of is dat flauwekul? Nee, dat, dat is helemaal niet aan de orde. Al was het maar omdat ik... Het is echt heel bijzonder. Ik zie net een bordje recreatiegebied, Oudekerkerplas. <laughs> ik sta in een groen gebied en dat is raar. Als je om je heen kijkt, ik zie een Nissan-dealer, een Porsche-dealer... een Audi-dealer, een Volkswagen-dealer, een Peugeot-dealer... een Kia-dealer, Ford, alles zit hier. Het is een soort autoboulevard. Maar het is dus een groen gebied en dat past natuurlijk wel weer erg mooi bij het onderwerp van vandaag. Het gaat om het, het stimuleren van die zogenaamd groene auto's. Dat is de afgelopen jaren helemaal uit de klauwen gelopen. Op dit moment één op de drie auto's die verkocht wordt in Nederland is gestimuleerd door de overheid. Het is wegenbelastingvrij, levert de staat niks op. Nou, iedereen is met elkaar eens dat dat zo niet door kan gaan. Gaat het nog wel een paar jaar zo door, wordt er niet ingegrepen... dan gaan we richting twee op de drie auto's. Nieuw verkocht, die niks oplevert. Dus ja, iedereen had wel door dat er wat ging gebeuren. Uh, het leidt vandaag niet tot drukte in de showrooms. Daar is veel te mooi weer voor. Ja, maar het, het, de opzet is wel geslaagd. Want die auto's zijn dus schoner geworden. Zo kan je het ook maar kijken, toch? Ja, ja, maar het is wel aan zijn eigen succes ten onder gegaan. Want uh, ja, een bezuinigende overheid kan dit natuurlijk niet laten gebeuren. Er komt echt een enorm financieel uh, probleem aan als er nu niks gebeurt. Er speelt nog wat anders. Eigenlijk zijn alle autofabrikanten het wel met elkaar eens. Alle importeurs in Nederland met elkaar eens. Dat de huidige situatie compleet is doorgeslagen. Dat de markt verstoord is. Dat bepaalde auto's door al die stimuleringsmaatregelen heel erg goed verkocht worden. Ja, Fiat maar bijvoorbeeld. Ja, he? heeft ook een keerzijde. Ja, ja Fiat, Fiat is een heel goed jou. voorbeeld. Ja, dus ja, um, die had vorig jaar drie kwart. En dat is nu een merk dat niet gaat profiteren in de toekomst. Denk ik dan. Nee, en dat is ook een merk dat niet heel erg enthousiast reageerde... toen wij vanmiddag belden met het verzoek... mogen wij even bij jullie met een cameraploeg wat filmpjes komen draaien. Die, die, die zit op dit moment even te, te, te broeden op een nieuwe strategie. Want de winnaar van vorig jaar, Fiat, drie kwart van de auto's verkocht belastingvrij. Ja, die winnaar van vorig jaar is natuurlijk de verliezer van dit jaar. Zo werkt dat. De medaille heeft ook een andere kant. En welke bedrijven gaan er denk je van profiteren in de toekomst... dat die regeling wordt uitgekleed? Dat, uh, daar hebben we twee, drie jaar de tijd voor om daarachter te komen. Eén ding is heel erg duidelijk waar op dit moment de vlag uit mag, is bij Opel. Die komen dit jaar met een, uh, zeg maar een semi-elektrische auto. Daar zit nog in een vreselijk woord range extender, een soort hulpmotortje achterin. Maar die auto is vooral elektrisch. Stoot, en dat is uh, geen toeval, is mij verteld, 49 gram uit. Uh, dat is heel gunstig voor de bijtelling vanaf volgend jaar. Want Dat betekent dat de leaserijders nul procent bijtelling krijgen. Nou ja, die auto wordt eind deze maand geïntroduceerd in Nederland. En uh, dat, ja, dat gaat een enorm succes worden, want die wordt nu gestimuleerd door de overheid. Zo kun je het eigenlijk zien. Er is er nog één, en daar heb ik een tijd geleden zelf in gereden. Een elektrische auto van Nissan, de Leaf, die valt ook in die categorie die nu heel erg gestimuleerd wordt. Toch? Nissan dealer? Ja, dat klopt, een Nissan Leaf. Een uh, zero-emission auto, 100% elektrisch. Nul uitstoot. Nul uitstoot. Dus daar bent u heel blij mee? En daar zijn wij als dealer en als, als merk Nissan heel erg blij en trots op... dat we een dergelijk moderne auto kunnen aanbieden. Pieter Kolen, vestigingsmanager in Amsterdam bij de Nissan dealer. Tja, u heeft een Leaf. U heeft ook nog een heel klein autootje dat wegenbelastingvrij is. Maar u heeft ook een hele hoop, hele hoop andere auto's. Dat wordt een ander verhaal, ja, kijk, we hebben auto's in de, in de, in de 25% bijdragecategorie, 20% en uh, 0%. Uh, ja, dus een, een modellenmix. En uh, ja, vooral de kleine auto's, daar uh, is op dit moment natuurlijk veel om te doen in de markt. Uh, ja, die Vond u dat doorgeslagen was? Hoe bedoel je dat precies? Dat mensen echt alleen nog maar op één ding letten. Zogenaamd voor het milieu. Maar eigenlijk, weten we allemaal wel, eigenlijk met de portemonnee. Ja, de zakelijke rijder kijkt echt naar zijn bijtelling. Dat vindt hij heel erg belangrijk. Uh, het liefst zo min mogelijk. Uh, en de, de, de particuliere rijder kijkt gewoon naar een auto... waar men geen weegbelasting voor betaalt. Ja, Tot slot, mechanisch. het persbericht is vers. U heeft het net gelezen. De regels van het ministerie, de brief van de staatssecretaris. Best ingewikkeld, hè? Maar kunt u er een chocola van maken? Uh, wat we nu zien is dat we tot 2014 auto's kunnen verkopen zonder, uh, zonder bpm en zonder wegenbelasting uh, Tot 50 gram uitstoot. Daar valt onze Nissan Leaf in. Uh, ja, dat, dat, is, dat is waar we nu mee te maken hebben. Ja. Oké, okay, Lucella, Tim, één ding is heel duidelijk. Al die automerken die auto's willen verkopen de komende maanden... die gaan zich suf adverteren op radio en tv en in de kranten. Koop nu, profiteer nog maximaal van het belastingvoordeel. Dat gaat het worden. Louis Dekker was dat. En vlak voor het eind van deze uitstelling gaan we nog even naar Parijs... waar mogelijk het eind van de partij van Nadal eh, tegen Söderling misschien dichterbij gaat komen. Mark Brasser. Ja, dat, dat dachten we aan het begin van deze derde set ook. Toen hij die break voor stond. Maar uh, Söderling is uh, beter in de partij gekomen. Ze veert veel beter. En daardoor uh, heeft Nadal het uh, veel moeilijker. Het was 5-5 uh, net. In die derde set. Een geweldige game volgde er. Een service game van Nadal. Die kreeg drie breakpoints tegen. Sloeg drie keer een fantastische eerste service. Waarmee hij het, uh, het punt binnenhaalde. De Spanjaard kwam op gamepoint. En toen weer een uh, fantastische rally. Beide spelers op toppen van hun kunnen. De spanning gaat natuurlijk toenemen. Aan het einde van die derde set. Als Nadal deze set wint, dan is hij er. Dan staat hij in de halve finales. Ja, wat volgde was een fantastisch punt. Het hele, de hele baan gebruikt door beide spelers. En uiteindelijk de score van Nadal die op een 6-5 voorsprong staat. En dus nog één game verwijderd is van een plaats in de halve finales. Mark Brasser, hij houdt u op de hoogte van de uitslag. De uiteindelijke uitslag op Radio 1. Zometeen na het nieuws van half zeven op Radio 1. WNL avondspits met Alex de Vries. Goedenavond Alex. Hey, dag Lucella. Ja, we gaan het hebben over Nijmeegse problemen. Die gaan de disco en de nachtclubs in voor het goede doel. En hoe voorkom je dat je kind zich in de schulden steekt? En middenstanders opgelet, elke sollicitant is een potentiële dief. Dat na nieuws, weer en verkeer. Nu bij 2 jaar NRC, de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad 2 of bel 0800 0808.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 The investment engineers. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een razende zoektocht naar zijn zoon. Een spannende race tegen de klok. Hypnose. De bloedstollende misdaadverlaar van Lars Kepler. Nu 595. Alleen in de Libris boekhandel. Libris boeken. Heel veel boeken.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 Alleen in de Libris Boekhandel. Rijdt u op de A9 van Diemen naar Amstelveen... dan komt u bij Diemen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, herhaal, rijdt u op de A9 van Diemen naar Amstelveen... dan komt u bij Diemen een spookrijder tegen. Radio 1, het NOS-journaal. Sepp Blatter is zoals verwacht herkozen tot voorzitter van de FIFA. Het blijft de wereldvoetbalkomt, blijft hij de komende vier jaar leiden. De Zwitser werd herkozen op het FIFA-congres. Hij had geen tegenkandidaten. De enige andere kandidaat, Mohammed bin Hammam uit Qatar... had zich teruggetrokken van het weekend. Het kabinet waarschuwt gemeenten voor de financiële gevolgen... als ze zich keren tegen het bestuursakkoord. In april maakte het kabinet afspraken met de VNG over het overhevelen van taken... Volgens Rutte zijn er voor gemeenten ook financiële voordelen... maar dreigen ze die te verliezen als ze niet akkoord gaan. De marine gaat nog zeker anderhalf jaar door... met het bestrijden van piraterij voor de kust van Somalië. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel daartoe... van de ministers Roosentaal en Hille. Vier marineschepen zullen elkaar aflossen. En een vrouw uit Volendam eist anderhalf miljoen euro... van het Waterlandsziekenhuis in Purmerend... Volgens de vrouw heeft haar chirurg bij een knieoperatie een bloeding veroorzaakt. Uiteindelijk werd het been afgezet. De vrouw heeft van het ziekenhuis in Burmerend een voorschot van 50.000 euro gekregen. Maar ze eist een half miljoen voor materiële schade en een miljoen smarte geld. Het was over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Met Erwin Krol. We gaan een heerlijke avond tegemoet, althans wat het weer betreft. Uh, uh, de nacht is helder. Er ontstaan misschien een paar misbanken, maar dat stelt niet veel voor. Lokaal kan het... Dan gaat het vier worden. En morgen overdag zon overgroten. Er zullen we heus wel af en toe wat wolkenvelden overtrekken. Of wat, wat, wat, wat stapelwolken ontstaan. Maar het is gewoon prachtig weer. Er waait een niet al te harde wind. Alhoewel die in de tweede helft van de middag uit de noordoostelijke wind richting wat gaat aantrekken. En het wordt gemiddeld zo'n 22 graden. Kortom, een prachtige dag. Vrijdag is het ook zo'n fantastische dag. De wind trekt wel. Iets aan zodat het ook een beetje aardig zuil weer gaat worden. En surveer misschien nog wel. Het is een warme dag ook. En zaterdag komt er wat meer bewolking. Maar het is gewoon prachtig, prachtig weer. En het is warm. Zondag, dat is de eerste dag van dit komende lange weken-einde. Dat er meer bewolking is en kans op een bui. Maar goed, dat is pas zondag. ANBV, verkeersinformatie. Het hoogtepunt ligt inmiddels achter ons, maar het blijft een drukke avondspits. Er staat nog altijd 180 km file en dat heeft natuurlijk te maken met het hemelvaartweekend dat er voor de deur staat. Het is nog altijd erg druk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Leenderheide en Leende 5 km. De A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnen 10 km file. En door een ongeluk staat er een lange file op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Bavel en Goorle, 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Loonstrookjesverwerker zet Wall Street op zijn kop... en ouders moeten hun kinderen beter leren sparen. Ja, goedenavond, fijn dat u luistert naar Avondspits op Radio 1... live vanaf de redactie in Amsterdam, zoals u gewend bent. Familieleden, geliefden en vrienden van werknemers... moet je niet langer vertrouwen. Die beroven ondernemend Nederland voor ongeveer 60 miljoen euro per jaar. Het is een schatting, maar wel eentje van de stichting Fraudeaanpak Detailhandel... Goedenavond, Sander van Golberdingen. Goedenavond. Ja, u bent van de stichting Fraudeaanpak, Detailhandel. Ik uh, zeg het nog maar eens eventjes. Hoe, uh, hoe, gaan, uh, hoe gaan de vrienden van, uh, van werknemers te werk? Ja, ze maken zich uh, schuldig aan sweethearting. Dus de medewerker die uh, een bekende heeft, een vriend of vriendin of familie... Mm -hmm. die laat ze in de winkel rustig uh, rondlopen en ook uh, spullen stelen. Sweethearting heet dat? Ja inderdaad, Geweldig woord. Dus, uh, de sweetheart deals, uh, ja, geliefd te krijgen als het ware cadeautjes. Ja, wat een, uh, wat een mooi woord voor eigenlijk een heel laf iets hè? Ja, het klinkt daardoor wat onschuldig, maar het is uh, buitengewoon schokkend. Want als winkelier heb je uiteraard vertrouwen in de mensen met wie je werkt. Mm -hmm. En uiteraard dan ook in de mensen uh, die familie zijn. Uh, en als je dan toch wordt bestolen door diezelfde mensen, is dat een klap in het gezicht. En dan ben je eigenlijk ook geen sweetheart. Wat kun je daar als ondernemer tegen doen? Preventie is ontzettend belangrijk, dus controleer toch uh, medewerkers uh, als ze naar huis gaan. En uh, je kunt ook deelnemen aan het waarschuwingsregister. Dat is een register waarin frauderende ex-medewerkers onder voorwaarden worden opgenomen. Mm -hmm. En als diezelfde fraudeurs uh, gaan solliciteren, kun jij als deelnemer uh, dat fraudeleuze verleden uh, uh, zien aan de hand van dat register. Ja, want uh, je moet als ondernemer dan wel heel erg wanen door het leven. Hè? Elke sollicitant is in principe een potentiële dief. Ja, dat zou je bijna wel gaan denken, maar dat uh, is niet de bedoeling. Hmm. Het is uiteraard goed om vertrouwen te hebben. De meeste mensen verdienen dat vertrouwen ook. Alleen zorg ervoor dat je niet naïef bent. Wees wel kritisch, vraag door bij sollicitaties en ga ook echt uh, referenties na. Ja, en hoe gaat het in zijn werk? Um, er zijn dus werknemers die bewust solliciteren om ergens uiteindelijk uh, te stelen... samen met vrienden, geliefden, familie dan wel? Ja, zover kan het uh, soms gaan. Uh, heel vaak is het zo dat iemand ergens gaat werken... en in de loop der tijd afgeleid en begint met stelen. Maar inmiddels hebben we er ook mee te maken... dat uh, sommige lieden vooraf alleen maar solliciteren... omdat ze dan de bedoeling hebben bepaalde producten te stelen. Bijvoorbeeld cosmetica. Bij sportschoenen merken we dat ook wel. En sommige merkkleding is ook gretig, uh, uh, vindt ook gretig aftrek. Is, uh, even tot slot. Het waarschuwingsregister, waar ik net over had... is dat afdoende? Is dat voldoende? Ja, dat is wel uh, van doorslaggevend belang. Uh, niets is waterdicht en je moet altijd oplettend blijven. Maar door deel te nemen aan het register kun je ook daadwerkelijk iets doen aan uh, fraude. Uh, zowel aan de voordeur, door dat je uitstraalt, dat je screent, mm -hmm. als aan de achterdeur, door medewerkers die toch stelen ook echt een, uh, iets van een straf op te leggen. Ja, hoe komen uh, frauderende werknemers op die uh, lijst terecht van het waarschuwingsregister? Ja, het begint uiteraard met het plegen van fraude. Vervolgens moet dat hebben geleid tot een ontslag. Mm -hmm. De winkelier moet het ernstig genoeg vinden om aangifte te doen. En vervolgens maakt hij een afweging of het voorval ernstig genoeg is... om die persoon uit te sluiten voor een bepaalde periode... van een behoorlijk deel van de Nederlandse arbeidsmarkt. Ik hoorde al, die lijst is nog lang niet volledig. Ik eh, dank u wel, Sander van Golberdingen van de Stichting Fraudeaanpak. De de AX 1% lager op 346 punten sloot hij vandaag. Ik praat erover met Fred Herbert van het HEC Value Fans. Goedenavond Fred. Goedenavond. Ja, de stemming onder beleggers werd behoorlijk beïnvloed door de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP. Leg dat eens uit? Ja, dat is een, uh, zoals je zegt een, een van de belangrijkste uh, verwerkers van uh, loonstrookjes. Dus je mm. kunt goed bijhouden hoeveel banen er nu zijn in Amerika. Voor 40 miljoen Amerikanen doen ze dat werk. En wat opvalt is dat uh, het aantal banen wat erbij komt maar mondjesmaat toeneemt en dat baart zorgen. Ja, en dat banenmarktrapport wat vrijdag verwacht wordt in de VS, heeft dat nog uh, nut? Ja, want dit is puur een, een indicator, hè? niet het, uh, de hele economie of af alle arbeidsplaatsen. Mm -hmm. Vrijdag het ministerie van Arbeid die houdt dat uh, statistisch bij en dat geeft een uh, meer compleet beeld. En uh, maar we uh, wachten een beetje met vrees af hoe dat zal gaan vrijdag, want ja. de, de voorboden zijn niet goed zegt ze over de economie in Amerika. Dan even naar China. China doet er al uh, een tijdje behoorlijk veel aan om de inflatie in de hand te houden. Maar de economie koelt daar sterk door af. Um, is het dan goed of is het slecht nieuws? Nou, op zich is het wel goed nieuws. Want een economie waar uh, inflatie hand over hand toeneemt... daar nemen ook arbeidskosten toe. Uiteindelijk uh, gaat het een goede drukken. Dus wat China probeert is, is afremmen, maar zonder de, de, de, de, de nadelige effecten daarvan. Dat lukt aardig. Op de meeste dingen als inputprijzen. Hè. Dus wat de, de industrie verwerkt, de prijzen daarvan die yeah. stijgen wat minder hard dan voorheen. Wat wel een beetje zorgelijk is, is bijvoorbeeld de vastgoedmarkt. Huizenprijzen, die anders dan in Amerika, die gaan daar uh, door het dak. Ja, er wordt een bubbel verwacht aan een hele lange tijd. Ja, Met grote dat grote wel eens voor, voor consumenten en uiteindelijk voor de economie. Dat zal een behoorlijke klappenteken. Nou, we hebben gezien in Amerika hoe dat kan gaan. Dus dat China wil China wel voorkomen. Fred Herbers van het Hack Value Events, dankjewel. WNL is ook op Twitter te volgen, apenstaartje, avondspits, WNL. Kinderen moeten netjes met twee woorden spreken, u zeggen... en financieel ook de boel op orde hebben. Zometeen meer hierover. Vandaag is de dag dat kinderzender Nickelodeon op zwart ging... om het buitenspelen te promoten of misschien wel af te dwingen. Hoe anders was dat in een mooie oude tijd zonder spelcomputer, iPhone... en noem maar op. Onze verslaggever Wierhammer ging op nostalgiejacht... in woon- en zorgcentrum Maria Dommer in Maarsen. Kinderen moeten ballen. en je ziet toch niet meer zo de spelletjes wie die mijn kinderen in het begin deden: knikkeren, hinkelen, touwtjes springen, wegkruipertjes spelen. Dat zie ik niet meer. Is dat erg dat we dat niet meer zien? Ja, dat vind ik erg. Kind moet kind zijn. De kinderen van nu zijn geen kind meer? Nee, vind ik niet. Vind jij het, Marie? Vind jij ze nog kind? Nee, nee, nee. nee, nee. Ze hebben te veel tegenwoordig. Dus als je te veel hebt, word je volwassen. Ja, te vroeg je. U zegt dus tegen die kinderen, jullie moeten naar buiten. En dan blijf ik lekker binnen zitten? Nee, natuurlijk niet. Oh. Ik, als ik naar buiten ken, ga ik naar buiten, maar ik kan niet ver, me komen met een later. Ik ben niet meer zo als jij met je jonge beentjes, hoor. Beentjes. Ja. Wat zou u daar maar zeggen? Veel touwtje gesprongen hoor. Want u weet dus ook. Ervaringsdeskundige. Wat is dan het geheim van de juiste opvoeding? Uh, ja is ja, nee is nee. Klinkt heel simpel, hè? Ja, heel simpel. We hadden niks. En dat is natuurlijk ook een pluspunt hè, voor een opvoeding eigenlijk. Dus voor een juiste opvoeding is gebrek in zekere zin ook rijkdom. Ja. Tenminste, ja. Mijn kinderen gingen met een halve zwarte bal naar school. En die andere helft die bleef thuis? En die andere helft die kregen ze de volgende dag. Oké. Okay. Nou, jij weer. Ik wens u heel veel plezier hier binnen. Zo sticht het aan, hoor. Ik zoek iemand van de begeleiding. Ja, ik ben Bent u dat? Kitty. Kitty. Ja. We hebben vandaag een dagje uit in huis. Je uh... komt precies op het juiste moment. Ja, precies. Nou, Ik ga straks een liedje doen Oh. met uh, een van mijn collega's. Vandaag het wist u misschien niet, maar is het Nationale Buitenspeeldag. Ik dacht, nou, dan gaan deze mensen dus ook van mee profiteren. Nee, we blijven lekker binnen. En we zijn met z'n allen hier binnen bezig en het is hartstikke leuk. Maar stuurt u deze mensen ook wel eens naar buiten? Ja. Toevallig hebben we twee weken terug hebben we een wandelvierdaagse gehad. Dus vier dagen door het mooie maas hierheen gewandeld. Dus uh, genoeg rolstoelen gereserveerd en uh, met z'n allen erop uit. Nou, rolstoelen, daar gingen ze dus niet wandelen? Nee. Ze werden gereden? Ja. Dag meneer, u bent de kok hier hè? Ja. Wat staat er vandaag op het menu? Grondenshoekie. Uh, het is worteltjes met peultjes. En dan hebben we nog een varkensage met lekker sausje. Is dat krachtvoer? Ja, dat is zeker krachtvoer, ja. Hebben die mensen dat hier nodig? Ja, sommigen wel, hoor. Er zijn wel uh, heel veel ondervoeding. Ondervoeding? Ja, ze, ze eten minder. Je moet toch zorgen dat, uh, dat ze toch de voedingsstoffen binnenkrijgen. Minder eten doe je ook wel eens uit de eenzaamheid. Maakt u dat hier wel eens dat u denkt, hé, hey, die is vaak alleen? Nou, je merkt het niet. Je ziet het ook. En, uh, ik vind gewoon, met de huidige ontwikkelingen van, uh, van het kabinet en zo, gaat het niet goed. Maar zonder het nou een politiek zentje te geven, ja. u steekt hier wat lekkers klaar te maken. Bent ja. u ook degene die af en toe op die mensen afstapt en zegt, hé, hey, meneer Jansen, mevrouw Pieters, hoe is het met ja. u? Ja, dat is ook wel zo. Ik bedoel, uh, er wordt wel bezuinigd op uh, personeel. En als daarop wordt bezuinigd, ja, dan, dan heb je dus een probleem. Ik had nog zo gehoopt dat we niet over geld hoefden te praten. Nee, maar alles draait tegenwoordig om geld, helaas. Doet u dit, dan... hè? Dit anders? Doet u dit primair voor het geld of voor het contact? Ik doe dit omdat ik uh, schik heb in mijn vak. Ik, wil, ik heb een dienstverlengd vak. En ja. daar doe ik het voor. Mijn compliment is in de zaal als je mensen met, met die glimmende oogjes zou zitten. Dat is mijn compliment. Dat sluiten we toch nog mooi af? Ja, Zonder eurotekens. Zonder eurotekens. Fijne dag, Wens. Dank je wel. Ja, we houden de one-liner van onze verslaggever Wiege Hemmer er even in. Gebrek is rijkdom. En dat sluit mooi aan bij ons volgende didactische onderwerp. Namelijk, ouders voeden hun kinderen op en moeten hun kroos dus ook met geld leren omgaan. Wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven, zo leerden wij vroeger. Maar kunnen de pubers van nu het walhalla van trends... nieuwe vet, coole producten en ronkende tv reclames wel aan? Je zou zeggen van niet, steeds meer jongeren hebben namelijk schulden. Erika Verdergaal die weet er alles van. Goedenavond. Goedenavond. Ja, welkom in ons studio in Leerwarden. U bent financieel journalist en schreef in samenwerking met het Nibud... voor ouders een boek Goed met Geld. Weer een Hoe boek... financiële opvoeding loont, ja. Ja, weer een boek vol goede bedoelingen, wou ik vragen, of niet? Nee, het is een heel praktisch boek. En het leuke is, er staat bijvoorbeeld ook in... Kijk, financieel opvoeden moeten ouders doen. Uh -huh. Dus er staat ook in dingen voor ouders... hoe ze wat over zichzelf kunnen nadenken. Van, ja, gaan we het zo even over hebben? Wel goed? Waarom dit boek? Hartstikke hard nodig. Want nu heeft één op de vier huishoudens... heeft helaas of een betalingsachterstand of een schuld... En ja, dat, dat wil je natuurlijk voor je kinderen niet. Want schulden, dat, dat, dat benemt je je vrijheid. Dat weet iedereen die wel eens een deurwaarder aan de deur Snap gehad ik. heeft. Op die de schulden gezeten heeft. Falen ouders dus tegenwoordig steeds vaker? Zou je wel kunnen zeggen, en dat komt, en dat heb jij heel goed gezegd aan het begin... en die mevrouw uh -huh. ook, gebrek. Als je gebrek hebt, is financiële opvoeding veel makkelijker. Maar in een rijke tijd, zoals wij hadden of hebben... <laughs> uh, ja, dan is er zoveel en de commerciële druk op je kind en op jou is zo groot. Maar uw, je boek, daar, uh... uw boek kan toch geen handboek opvoeding zijn? Uh, en bovendien, sommige ouders zitten er waarschijnlijk helemaal niet op te wachten. Zeker niet de ouders die het niet goed doen, toch? Die kopen het boek toch niet? Ik hoop het van wel. Want het is, uh, ja, ouders die het niet goed doen, die kunnen gewoon wel eens... Nou ja, die zitten misschien wel, hoe, kan, hoe pak ik het aan? Hoe kan ik beginnen? En er staan gewoon ideeën in dat boek. Nou, laat hoe me je zeggen, dat kan is, aanpakken. Ouderwetse zakgeld, is dat zaligmakend voor kinderen? Worden ze daardoor zelfstandiger? Zakgeld is heel goed als je er een doel aan verbindt. Gewoon geld geven aan je kind heeft geen zin. Je geeft geld aan een kind omdat dat kind er iets mee moet doen. Bijvoorbeeld je zegt, jij moet daar elke week je eigen snoep van kopen. Of jij moet daar je eigen speelgoed van kopen. Dan ja, heeft dat niet zin. Ja, als een kind alleen maar snoeper van koopt. Of is dat ook weer een bedoeling? Ja, je moet als ouders. Dat is dus heel belangrijk bij financiële Corrigeren. opvoeding. Het gaat om, nou, om regels. Jij moet regels maken. En uh -huh. daar is iedere ouder natuurlijk ook vrij in. Die kun je niet dwingend opleggen. Maar je moet, over, je moet regels maken. En je daaraan houden. En werken, en dan, voor, werken, voor je, werken voor je geld. Is dat goed ja, voor je kind? De een vindt van niet, al ik persoonlijk vind van wel. Want je werkt daarmee aan de zelfstandigheid van je kind. En voor mij is zelfstandigheid ook een deel van je geluk. Dus dat vind ik ontzettend belangrijk. Ja, bent u gelovig? Nou, nauwelijks. Wel ja, gelovig opgevoed. Nou, ik hoor even de arbeidsethos, arbeidsadel, oh, werken kunnen. voor je geluk. <laughs> maar daar kunnen we nu niet op ingaan. Uh, Reclame nou op televisie. Wordt vaak als een grote boosdoener gezien, hè? Um, als je die zou afschaffen, uh, zou dat een zegen zijn voor kinderen? Nou, daar wordt wel eens over gesproken. Het zou kunnen natuurlijk. Maar anderzijds, ik ben ervan overtuigd dat marketeers zo slim zijn... dat ze ook zonder die reclames die kinderen wel weten te bereiken. Mm -hmm. Dus je moet het toch als ouder doen. Je moet normen en waarden over wat je wel goed vindt. Wat, wat geef je uit? Wat is oplichterij? Wat is zakkenklopperij? Dat moet je aan je kind uitleggen. Maar van verder je gaat het. Begrijpt een kind dat niet zomaar? Het is moeilijk hè, voor ouders die niet zoveel te makken hebben of misschien wel helemaal niets voor hun kinderen over hebben. Uh, besteedt u aandacht aan in uw boek? Wat nee, moet ze ook ik, al Ja, eens? zeker. Financieel opvoeden heeft niet zoveel te maken... met of je veel of weinig hebt. Want kinderen zijn vaak erg inventief. En als je zelf erg krap zit, dan, kun je hmm. daar, dan moet je dat heus niet voor schamen. En je kinderen hebben soms ook goede ideeën... hoe ze daarmee kunnen helpen om samen rond te komen. Dat is, op zich is het qua financiële opvoeding helemaal geen probleem... als je weinig hebt. Want uh, echt heel veel... Materiële dingen heb je misschien hebben niet nodig. Hoeveel kost uw boek? 15,95. Het is te bestellen bij het Nibut. Ik ben naïef. Ik dacht dat het gratis beschikbaar was voor ouders. Ach, het jammer. Ja, <lacht> maar je moet ook geld verdienen. U heeft ook kinderen. Ik snap het allemaal wel, hoor. Ik, uh, Alles, dank hoor. Draait <lacht> Alles draait om geld. <lacht> Alles draait om geld. En daar sluit u me af aan. Zo is het ook. Erika Verdergaal, uh, schrijver van het boek Goed met Geld voor Ouders. Dank u wel. Graag gedaan. Studenten in Nijmegen die dansen vannacht op de muziek van hun professoren voor het goede doel. Het geld dat de bollebozen achter de draaitavels binnenhalen gaat rechtstreeks naar het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie, kankerbestrijding, zullen we zeggen. Onze verslaggever Martine Verhoef, die sprak met Thijs Merks. Hij is hoogleraar mond-, kaak en aangezichtsoncologie en Tishokki. Welk ik zeker ga opzitten is een andere break in the wall van Pink Floyd. We don't in mijn eigen jeugd, hè, toen ik 18, 19 was... Uh, was ik zeer geïmponeerd door de videoclip... Namelijk al die scholieren die aan het eind van hun uh, middelbare schooltijd uh, hun, de muur afbraken en naar buiten wilden breken. Nou, en als je dan even naar het onderwijs, want we hebben doen het vanavond voor studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool, oh. Arnhem Nijmegen willen we ook die studenten klaarstomen om de maatschappij in te gaan. We willen zich uh, ja, hongerig krijgen en we willen ze klaarstomen voor die maatschappij. Maar als ik die tekst even terughaal. Hey, dus we moeten ze alleen kunnen laten en uiteindelijk dus zelfstandig kunnen laten functioneren. Nou is dit niet de meest moderne plaats die ik mij voor kan stellen. <lacht> is dat exemplarisch voor het de staat van het onderzoek van de oncologie? Dreigt die ook achterop te raken? Uh, nee. Uh, het is natuurlijk een beetje een gewetensvraag. Het dreigt niet achterop te raken, maar we lopen wel tegen problemen aan. De vraag naar onderzoek, de vraag vanuit de patiëntgedachte wordt natuurlijk steeds groter. En er liggen ook steeds meer uh, ja, problemen. En specifiek in het hoofd-halsgedeelte, daar bent u in gespecialiseerd? Ja, ik ben met name gefocust op die kliniek zelf. En waar we dan tegen lopen, heel simpel, bijvoorbeeld in het hoofd-halsgebied. Wat is nou de belangrijkste spiergroep in het lichaam na de hartspieren? Dat is eigenlijk je tongspieren. Waarvoor gebruik je dat? Voor het eten, drinken, praten, slikken en zoenen. Wat heb je nu aan een leven zonder tong? Nou, dat is niet veel. Dus hoe kun je nou zo tongsparend mogelijk opereren? Dan noem ik maar één klein orgaan van het lichaam. En zo zijn er natuurlijk heel veel organen in het lichaam. En daar richt ik mij met name op. Nou, dus het is belangrijk, zegt u. Daar moet geld naartoe. Kan ik me ook voorstellen als uh, het aantal gevallen van kanker toeneemt, dat er ook meer geld moet naar de opleiding? Ik glimlach een beetje op deze vraag. Ik moet uh, terugdenken aan eerder gesprekken... wat ik gehad heb met uh, de beroepsvereniging. Waarbij wij juist zeggen van... Uh, als je nu niet investeert in opleiding... hebben we over 20 jaar een enorm probleem. Er is een Chinees gezegde eigenlijk. Die zegt als je één jaar vooruit ziet, zaai je gras. Als je tien jaar vooruit ziet, plant je een boom. En als je honderd jaar vooruit ziet, geef je onderwijs. En dat spanningsveld voelen we. Maar daar leidt de kwaliteit van onderwijs en opleiding niet onder. Laat ik dat ook heel duidelijk zeggen. Want dat mag niet zo zijn. Maar we voelen dat spanningsveld wel dagelijks. En als er nou vanavond op de dansvloer... een student komt met een koffer met een ton erin. Waar zou u het dan aan uitgeven? Uh, dat is de opleiding. Maar die opleiding is niet alleen kliniek, maar is ook onderzoek. Want ik vind ook dat een goede op te leidende collega ook kritisch moet kijken naar wat er in de literatuur te bieden is en dus ook zelf onderzoek moet doen en daar zal ik me dat met name geven aan de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Ja, nu eh, zag ik ook dat u ook de S gaat beklimmen. Eh, nou, zoals eh, waarschijnlijk alle luisteraars weten, is S een initiatief van het KWF Kankerbestrijding en we gaan samen met patiënten en de familie van de patiënten de berg op. Moet u dit allemaal doen om, om uw eigen onderzoek te financieren? Nee, dat moet ik absoluut niet doen. Dat staat absoluut niet in mijn functioneringseisen. Nee, dat is echt... Uh, uh, fietsen is een van mijn grote hobby's, laat ik er ook heel eerlijk over zijn. Maar geen vereisten om het benodigde geld binnen te harken voor uw onderzoek? Nee, nee dat, absoluut niet. Uh, als je deze eisen zou moeten gaan stellen uh, in de vorm van fundraising... en dan uh, met dit soort goede doelen, dan zou dat verkeerde weg zijn. Je moet het juist hebben van uh, eigen initiatief en vrijwilligheid. We zouden het met de nieuwshype rond Mladic bijna vergeten... maar in Libië gaat de strijd gewoon door. Terwijl de rebellen op de grond bezig zijn met primitieve wapens... wordt in de lucht een high-tech oorlog met Airwax-vliegtuigen. Wakker Nederland vloog mee en vanavond zijn van, daarvan de beelden te zien in uitgesproken. Verslaggever Koen van Goezen. goedenavond. Goedenavond, Alex. Hallo. Hey, Koen, jij was in zo'n AWACS toestel uh, tijdens een nacht bombarderen boven Libië. Heb je zelf ook aan de knoppen gezeten? Nee, ik heb zelf niet aan de knoppen gezeten. Ik heb wel uh, echt mogen zien hoe de mannen en vrouwen dat doen. Mm -hmm. uh, zeer interessant. Het is toch echt wel het nieuwste van het nieuwste, uh, high-tech. Met ook een, uh, een grote Nederlandse bemanning uh, op zo'n EWEX. Dus het was wel ja, zeer interessant om een keer mee te maken. En heb je het over een precisie bombardementen? Je moet voorstellen: je komt als het ware in een groot vliegtuig te zitten, vol met computers. Mm -hmm. Daar zitten als het ware allemaal militairen met headsets op, zitten geconcentreerd op beeldschermen te, te kijken. Mm -hmm. En die leiden als het ware vanuit die EWEX die bommenwerpers naar hun doelen ja. en zeggen: daar moet je ze, daar moet je ze droppen en daar moet ze terechtkomen. Ja, en hoe ziet hoe ziet zo'n er van binnen uit? Behalve al die al die al die moderne snufjes. Is, het lijkt als je als beelden daarvan ziet ook een soort kantoorbaan voor die mannen die zit in een st grote stoel ja het is echt uh, het is ook het nieuwste van het nieuwste qua qua computers en uh, voor de rest moet je als het ja, het lijkt inderdaad een soort Dat zitten uh, allemaal mm -hmm. mensen uh, op een rij alle data die zijn verzameld ze krijgen data aangeleverd van de schepen van de f 16's die worden allemaal daar verzameld dan worden teruggekoppeld naar het opper, opperbevel ja. het opperbevel geeft weer zeg maar de oorlog tot de bombardieren terug zij nemen weer contacten met de bommenwerpers en leiden die als het ware aan de hand naar de doelen en geven ook als het laatste als zij zeg maar de beelden weer binnenkrijgen als laatste het signaal van bommen los. Hebben die mannen nou ook um, in zijn ex het idee van we zouden ook wel eens burgerslachtoffers kunnen maken als wij het niet goed doen? Praten ze daarover? De, daar wordt wel over gepraat. Dus ook uh, de, de kapitein die wij gesproken hebben, die vanavond ook in uitgesproken aan het woord komt, zegt mm -hmm. ook dat dat altijd het dilemma is. Wat je altijd zult hebben. Uh, hij noemde het zelf uh, zaken die bij hem het meeste indruk hebben gemaakt. Uh, bijvoorbeeld een bombardement op een tank, die je ook vanavond uh, zult zien. Uh, vertelt hij vertelt er ook over dat het altijd moeilijk is. Het is altijd een dilemma. Je hoopt altijd dat er geen slachtoffers vallen. Maar ja, dat is de downside. Het kan dus gebeuren dat er slachtoffers vallen. Nee, een oorlog zonder bloedvergieten is er nog nooit vertoond hè, in onze wereldgeschiedenis. Zo zit het ook weer. Nee, en je ziet. En je... Je ziet ook dat al die mannen en vrouwen zo geconcentreerd werken. We zijn meegeweest met de vlucht van negen uh, uur. Dat is een eerste half uur. Is het uh, een voorbereiding, dan nemen ze het luchtham over, in dit geval van de Engelsen. En daarna is het, als we het weer teruggeven, in dit geval weer aan de Engelsen. Is er een soort ontlading, het laatste half uur, drie kwartier. Uh, praten ze rustig met elkaar, dan kun je ook de, de, op het gemak de interviews doen. Ja, hoe, maar de, de rest van de tijd zij zijn ze nu geconcentreerd bezig. Ja, Koen, hoe ver kon je gaan met je vraagstelling? Was je embedded? Ik bedoel, uh, kon je vragen stellen aan de bemanning of hij het wel zin heeft? Want Gaddafi die verschuilt zich toch waar hij wil. Ja, nou ja, goed, we, we hebben gesproken ook met de overste, dat is uh, de luitenant kolonel in, uh, in dit geval, Kees Pauw. Um, nou, die vertelt op het laatst ook, het mag eigenlijk niet, maar hij vertelde wel, uh, ik vraag natuurlijk, hey, hoe is de avond gegaan? Hebben jullie de doelen uitgeschakeld? Mm -hmm. En hij vertelde ook dat het een vrij drukke avond is geweest, dat ze toch veel doelen hebben uitgeschakeld. En hij zegt ook, we doen het voor de burgerbevolking. Het is absoluut onze bedoeling om te zorgen dat de burgerbevolking niet langer beschadigd kan worden door Gaddafi. Goed zo. Koen van Groeze, dank voor je uitleg. En we gaan vanavond natuurlijk kijken naar uitgesproken WNL... tegen de klok van half negen op Nederland 2 straks. En daarin ook aandacht voor de ontdekking dat het binnenkort mogelijk is... om voor een woning in Nederland een lage hypotheek af te sluiten in het buitenland. Met hypotheekrenteaftrek en natuurlijk verse nagels voor de schandpaal. En daarmee zijn we het einde gekomen van Avondspits. Straks op deze zender collega's van Kunststof. En zij hebben te gast grafisch vormgever Piet Schreuders. Er is namelijk een feestje. 85-jarig bestaan van de VPRO. Beter nog, vrije protestantse radioomroep. Jawel, ze bestaan nog. De gerenommeerde art-director heeft de hoogtepunten van de omslagontwerpen... samengesteld voor het boek VPRO Gids Covers. Ik hoop dat ze Coat B niet vergeten. En morgenavond is WNL natuurlijk gewoon terug op Radio 1 met Avondspits. Ik ga barbecueën. Ik u een fijne avond. Dag. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. De woningprijzen dalen. 2 Twee tot 2,5%. procent. En dat is dus al een paar jaar achter elkaar. De woningmarkt zit op slot. Als je op Funda kijkt, dan zie je de vlaggetjes van koop koopstaande huizen. Daar wemelt het van. Huizenbezitters hebben torenhoge hypotheken. Het is stress. Ik heb er niet veel vertrouwen in. En dan uh, maak ik me ernstig zorgen. En liggen aan het infuus van de belastingdienst. Wel, we zijn wel een beetje verslaafd geraakt aan regelingen.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 Heel veel boeken. NTR brengt cultuur elke dag, ook vanaf het Holland Festival, op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl. Hypnose van Lars Kepler. Nu 5,95. Alleen in de Libris boekhandel. Trotter reisgidsen, eigenzinnig, kritisch en uitgebreid. De beste bagage voor uw culturele reis. Nu in de boekhandel met 10% korting, onder andere bij Libris en de AWB.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 Ga naar rabobank.nl/slash spaarwijzer. Dit is Radio 1.